No. <laughs> Wil je een koffie koffie? Graag. Ja, want wil je een latte macchiato vanille? Wil je een latte macchiato caramel? Doe maar vanille. Nou, dat is even fiksen. Sorry? Nou, dat is even fiksen. Voor jou. Ja, ik denk, ja ik zie je hebt niet veel onderwerpen, je moet je wel werken Ja, nou, dat vind ik ook wel. <laughs> maar ik ben een beetje verbaasd. Ja. Goed toch? Fantastisch! Ja? Wat was het? Wat was het? ja. Sorry, ik was nog even... Dat even. Ja, en nog steeds eigenlijk. Oh, ja. oh dit is trouwens voor jou. Uh... Oh, kijk. Ja, ik ga dat gelijk even in mijn portemonnee doen. Uh. Oh, wat erg van die nachten. Ja, het zal niet uh, meevallen, denk ik. Oh, echt niet. Alleen van wennen, hoor. Dat is wel niet... Uh, en ben je er nu een beetje... Uh, nou ja, aan gewend, of... Nou, het is de omschakering elke keer, weet je. Twee dagen dag, en dan twee dagen nacht. Dag. Omschakering, dat is eigenlijk... De eerste nacht gaat erop, want we ook, en hebben ze 12 uur van nacht. Ja. En de laatste dag heb ik alleen maar licht. Ik, ja, ik denk, hè, dat is mijn mening. En ik denk dat je straks op die gaat je, het, je het. Nou, ik weet In het begin moet je gewoon even zoeken. Je gaat, ik dat het een Ik ga Dan ga je de naar het EK Ja, dat, helft, dat wel. Ik wil recht niet mee houden je kunt het niet zomaar. het is gewoon Nu ging het alweer zo'n paardement, dat was wel goed. Ja. Oké. Okay. Dat is Ja, dan... En, eh, wil je twee nachten en dan twee ochtenden. Als het nou maar Nou ja. Als het nou bijvoorbeeld uh, vier nachten zou zijn of vijf. Nou, gelukkig voor Nee, maar dan is het wat anders. Want dan zie je, ja, als je vijf keer in je nacht drinkt, dan heb je vijf nachten. Ja. Uh, dan heb je bijvoorbeeld een dag vrij en vijf ochtenden. Dan kan je het ja. denk ik makkelijker aan wennen als twee nachten. Ja. Twee ochtenden. Ja, want het lijkt Een beetje, oh je denkt maar vier dagen. Oh. Ja, als je het en woord is, en ik werk 12 uur Ja. Dus ik werk meer en jij, en jij weet, ben weg ik meer in het laag Beter weer dan vandaag. Nou, vanochtend vroeg was het ook zo. Zo, niet normaal man. Vanmorgen vroeg. Uh, oh. Was ik ook naad? Van de ja. hagel. Ja, dat is het Ik moest uh, prikken. Oh ja, het is morgen ook ja. En uh, Ja, dacht nou, ga ik lekker vroeg. Ja, nou. Nou, ja, mijn dochter, het sneeuwt bij mijn dochter. Ja, in Axel, Torneus, uh, ja. daar ook uh, een dan heb je. heeft bij jullie ook. Nee, iets heel niet, die schijnt dus op. Ja, daar het. Ja, nou, ik andere kant. Even hoor, een is ook, ja, kant, ook. <laughs> kijken, jou ook zo erg. Nee, die helemaal Nee, vanmorgen, ik weet het in uh, een hagelbui of nog. Uh, nou, dat lijkt me misschien slecht. voor Oh ja, kijk er ook van naar uit, om. Echt? Ja, zondag, zondag maak je ja. zondag, maandag. Zondag eeeh, uh... ja, dat heb ik gewoon weinig. Weinig is niet te breken, denk ik. Dan denk maandag weer een beetje leven. Mooi weer, s'avonds. Van 10 tot 10. Eh, uh, vanavond. Ja, ja. En morgen, uh, ja, vandaag is dan ook een aangepast film <kijt> Morgenavond moet ik van 6 tot 6. Dus morgenavond 6 tot, voor vorige dag. Zijn, school, zondag denk ik dacht uh, dat ik 6 uh, daar. Ja, ja. slapen, weet je. ik 7 nu thuis al wacht. En dan uh, is het... Of uh, drie, denk ik, slapen. En dan uh, ja, zitten we nog wel weer bijna voorbij. Ja. Dat is Ja, ik denk ik, de maandag nog Ja, maandag zit ik in de ochtend, uh, dinsdag ik in de ochtend. maandag nog wel, veel wil met z'n want dan zoveel kennis of iets. Ja, dat is Ja, maar ik ben de dag ook kwijt. Ja. Net ook, weet je, ik moet even naar de action toe. En uh, ik denk, huh, markt vandaag? kan dat houden. Het is een sprakeloze joh. Ik ben de dag kwijt Echt wel, ja. Ja, ja, ergens vind ik het ook niet gek als dus je natuurlijk diensten draait van 10 uur s'avonds tot 10 uur ochtends. Twee dagen en dan. Nou ja, twee ochtend en op een gegeven moment heb je zoiets van. Het raakt helemaal in de Ik ja, weet niet, niet, meer, niet meer wat de datum of wat de dag het is. Ja. Dus ik heb er wat je ja. ik het niet gek. Het is echt bizar hoor. Maar uh, net als van de week of zo. Kut als we het reserve zouden klaar. En dan ga je naar huis, maar alle winkels zijn dicht. Dan je helemaal naar de XL doen hoe die boodschappen. Hier is alles al gesloten. Ja. Balen. Als je daar gewoon eentje open was geweest, maar al die andere aardappelen, dat is het schild. En alles dicht. Ja. Voor een paar dingen is het gebroken, meer niks meer. Ja, dan kun je het gewoon verhalen. Ja, hoe heb je dat dinsdag gedaan dan? Dinsdag? Ja, dan stuurde je een appje van hé, hey, ik moet dinsdag werken. Ja, toen had ik nog. Lukken. Maar toen, daar was het op, alles. Oh, dus. Ik moet Ja. ja, ja dat dat is ik ga nou een beetje het ritme raken. Dus, uh. dus ja. Eh, uh, Ja, ik ben wel blij dat het weekend is eigenlijk. Ik heb geen pauw idee meer weekend. Ja. Nee, denk, soms heb ik gewoon weekend door de week, soms buiten weekend. Dat is wel raar hoor. Dat is wel raar. Echt. Dus vorige week ook nog ging ik nog zondag op de fietsen naar huis. En we hebben rust. Ik we heb we wel geen idee dat het zondag was. Ik ben hebben... we helemaal kwijt. Als je waren op, dus hoe snel de restje van ons komt. Een is zomaar. Met de zaal, ik ga al bij. Ja, ik had die zwarte, die zwarte glazen dingen. We hebben restje. Dus als het eenmaal op is, dan is dat op. Ja, dat klopt. Weet je, dan. Kurt, wat moet nou? We hebben andere dingetjes gekocht. Denk ja, dat past er op, bij. Ja, dat is ook wel leuk. Ja toch? Ja, hartstikke. Ja, we hebben vanavond een half die ook opgehaald. Dus dat scheelt. Beter. Ben je van de week nog opgehaald dan? Of ben je Van de, de week ben ik naar nou een ander collega gebied. Voor de Nieuwburg? Ja. Dus ja, de fiets, wel, en dan vanaf Middelburg? In, ja, Middelburg naar werk. Terug naar Middelburg, Middelburg, hier naartoe. Dus daar moest ik bij de XL boodschappen doen, want hier kon ik niet meer. Mm -hmm. Dus ik moest helemaal, normaal gesproken, rijken langs de Kanaaldorm, weet je. Wel. Yeah. Maar ja, nu moest ik via de andere kant, want ik moest naar de Halberijn, ja, ik daar ligt er allemaal die woning Dus uh, Ja, nou en daar. Mm -hmm. Was die uh, daar ook Ja, die was ook al dicht. Godzaam. Want daar heb ik nog staan pinnen van de week. Ja. Yeah. ik even pinnen, En ik kan gelijk kijken en ook al dicht. Dat staat ook een zetje. Dus nou, en of hier de andere kant weer naar de XL gereden. Dat is kapot, man. dan zou het handig zijn als je eventueel... een elektrische fiets, scooter of wat ook zou hebben. Ja, nou, uit Met dat soort... Ja, uit de maat van auto. Dus nog eerste begin, ja, de waarde goed. Een klaar. Uh, oh, die kutsdeel komt er weer aan, Dat is niet helemaal te zeggen, maar ik snap je bedoeling. Ja. Ja, ja toch? Ach ja. Ja. Maar hoe is trouwens je gesprek.